One consolation, and now you're here. There's a full. Fool...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 De druk op president Mubarak om af te treden groeit met het uur. Op het Tahrirplein in de hoofdstad Cairo staan nu honderdduizenden mensen. Ook in Alexandrië wordt geprotesteerd. De betogers eisen het aftreden van Mubarak. Het protest verloopt vreedzaam. Het leger stelt zich terughoudend op. Oppositieleider El Baradei heeft Mubarak nogmaals opgeroepen af te treden. De Turkse premier Erdogan zegt dat president Mubarak gehoor moet geven aan de eisen van de demonstranten. Hij had het daarbij niet specifiek over aftreden. De VN-mensenrechtencommissie. Heeft Mubarak nadrukkelijk verzocht geen geweld te gebruiken tegen de demonstranten. De voedsel- en warenautoriteit heeft bij een veehouder in Overijssel 43 koeien, stieren en kalveren in bewaring genomen. De dieren zijn verwaarloosd. Ook werden bij de boer drie kadavers aangetroffen. Tegen de man is proces verbaal opgemaakt. Leerlingen van 2500 basisscholen die de CITO-toets op de computer maken, konden vanochtend niet inloggen. Volgens het CITO waren de problemen rond 11 uur verholpen en konden de leerlingen toen alsnog beginnen. De CITO-toets helpt mee om het juiste niveau voor de middelbare school te kiezen.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 voor je ziet, wees nog even stil, wees nog even zoals nu, wees nog even hier en maar de deur. Die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 We're Ritme, ritme van ZFM. Tell me. chased away